Jobboot met het nos Journaal. Egypte heeft bij luchtaanvallen in de Sinaï, bij de Gaza-strook, zeker 25 islamisten gedood. Ook zijn opslagplaatsen voor wapens en explosieven geraakt, zegt het leger. Eerder deze week werden tientallen politieagenten in de Sinaï gedood bij een terreuraanval. Die actie werd opgeëist door een terreurgroep die banden heeft met de islamitische staat. Egyptische veiligheidsdiensten hebben ook veel explosieven gevonden in een tunnel op de grens tussen de Sinaï en de Gazastrook. President Sisi bracht vandaag een bezoek aan de provinciehoofdstad El Arish waar hij militairen en agenten inspecteerde. Hij droeg voor het eerst een legeruniform sinds hij ruim een jaar geleden president werd van Egypte. Op de marinedagen in Den Helder is ondanks het warme weer veel publiek afgekomen. Het jaarlijks evenement trok op de eerste dag zo'n 75.000 bezoekers. Morgen worden 100.000 mensen verwacht. Tijdens de marinedagen kan het publiek marineschepen bezichtigen, rondvaren in de haven en demonstraties zien. Zo tonen mariniers onder meer hoe ze de strijd aanbinden met kapers en drugsmokkelaars. Utrecht kan terugkijken op een geslaagde eerste dag van de Tour de France. Met 350.000 mensen langs de kant bij de tijdrit was het gezellig druk. Ondanks de hitte bleven grote problemen uit. 178 mensen bezochten de hulpposten van het Rode Kruis. Ze waren onwel geworden door de hitte. 10 mensen moesten voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de hulpverleners hadden de meeste bezoekers aan het Grand Depart... zich goed voorbereid op de hoge temperaturen. Het KNMI geeft voor morgen vanaf 1 uur voor het hele land code geel af. Er is kans op onweer met veel regen, hagel en zware windstoten. Het onweer trekt van het zuidwesten naar het noordoosten over het land en wordt in de loop van de middag intensiever. Er is kans op windstoten van rond de 90 km per uur. Het weer vanavond en vannacht in het oosten en zuidoosten kans op een enkele onweersbui. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen eerst zon, maar in de middag zoals gezegd broeierig en zware onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Het wordt morgen 25 tot 31 graden, na de buien flink koeler. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon Zee. Zandvoort, een zomerhit. Zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu een Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op Ziety met Wake Up. Ik zeg goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Night Talk op deze zaterdagavond, 4 juni, 2000, nee wat zeg ik, 4 juli is het alweer, 2015. Mijn naam is Mario Zandvoort en tot al middernacht, Hoshi, het eerste uurtje best van dance, R&B en een beetje pop, tussendoor natuurlijk het laatste shownieuws, Party updates. en natuurlijk de 10 boven best plaats van dansen. Het tweede uurtje zijn van DJ Mouse met zijn Global House Vibes en het derde uurtje gaan we naar Italië met... DJ van Kelly. En ik weet niet wat je vanavond gaat doen, maar ik ben vanavond uh, gewoon bij Sensation. Beetje later dan gepland, maar ja, eerst even een te maken. Komende uur een hoop lekkere muziek. Onderweg zometeen meteen Your Run. De samen met Rudimental Flow Riders onderweg, maar eerst die clivage met Can't Get Enough. Lost in the desert, and in my eyes. Believe your stories, they were lies. Why do I want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 I don't like couple women by my side, I got sinning on my mind, we're sipping on red wine, I've been sitting there for ages, Or ripping out the pages, how to get so faded, how to get so faded, oh. Feel the chemicals burn in my bloodstream We'll burn. Maand om met Bloodstream. En daarvoor je flow rider, Robin Thicke en Verdin White met. I don't like it. I love it. we hem Zandvoort de Night Walk. Een wandering over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Moet ik eens even lekker gaan zeiken. Even gewoon, even lekker zeuren als een echte Hollander. Het is vies warm. Echt de hele week. Ik heb zo'n hele luxe auto met, uh, met Arco. Geen Rco, maar Arco is veel luxe tegenwoordig. En ik heb dan nog de, de echte luxe versie. De Arco met een knopje. Druk je op en dan gaan de ramen open. Ja, Arco is uh, alle ramen kunnen open. Hè. De Arco, ja, die zit er helaas niet in. Maar hier in de studio uh, hebben we ook uh, een Arco... Het is hier 34,6 graden, dus ik denk dat het niet heel erg goed doet... of ik heb weer ergens aangezeten waar ik niet aan moest zitten. Zie je hem zo, want ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Een foto, genomen op het sterfbed van Bobby Christina... wordt momenteel aangeboden aan de Amerikaanse media... en daar wordt natuurlijk vol afschuw gereageerd. De website TMZ maakt een melding voor het bestaan van de foto... die ook bij hen is aangeboden. En wij hebben het later gaan, melden. Op de foto staat een vrouw gebukt over Bobby Christina... Vanuit de waarschijnlijke familielid. De foto zou door iemand die dicht bij de familie Brown en Houston staat zijn, zijn genomen. Het is mogelijk, maar niet geheel onverwacht, schrijft te zijn. Toen Bobby's moeder Whitney Houston in 2012 overled, werd er een foto aangeboden van een zangeres in haar kist. Die toen is geplaatst door een blad. De medewerkers van het uitvaartcentrum en de familie wees toen met beschuldigende vinger naar elkaar. Maar wie de foto maakte, werd het uiteindelijk ook niet bekend. Hoop ik goed ze blijven momenteel in hospice in het Atlanta... waar ze naar verluid elk moment kan sterven. Dus ze raakt de eind januari joniwa in Yoniva, En dat ze bewusteloos werd aangetroffen in de badkuip van haar huis. Haar moeder overleed ook in een badkuip. Alleen toen in een hotel. En dat was een open doos drugs. En ja, hier gaan de geruchten door dat lief erachter zit. Maar uh, ja, in ieder geval, hoe je het bent of keert... Uh, ze ligt op de sterfbed, dus ja, ze gaat de moeder achteraan... En uh, iets leuker nieuws, nou ja, voor Frank zelf dan. Frank Marsmeijer is zojuist vrijgelaten uit de Belgische gevangenis. Dat was uh, trouwens gisteren is hij vrijgelaten. Hij zat sinds oktober uh, vorig jaar in hechtenis vanwege zijn rol in een grote drukzaak. Dus, uh, maar ja, dan heb je toch weer mazzel, hè. Daar is een hittegolf in een, uh, in een cel. Daar ben je niet blij mee, dus hij is gelukkig bevrijd. Dus wat hij nu gaat doen, geen idee, maar als ik hem was, zou ik Antarctica opzoeken. Want daar is het een stuk koer, hè. Zie je we voor de nightwalk. Ik lul je veel te veel. Wat dacht je van muziek? Watermat en Tia het Frequency. Dat was je showtime met Satisfied Eddie samen met Fashion en La Goehe Watermatten. en TI met Frequency. Het is in tijd met de partyagenda voor deze zaterdag 4 juli 2015. Dan nou, zal het begin weer zijn met Escape in Amsterdam. Dan hebben we het weekenspeetje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse 16 eurotjes. En natuurlijk met onze eigen zandvoerster Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Lucky Charms. Propaganda en Miss Banti, die zijn er allemaal bij, dus uh, vanavond gezellig geweestje feestje in Escape in Amsterdam natuurlijk. En dat zit natuurlijk op het Rembrandtplein. Je denkt, dan, ik weet het niet meer. En vanavond tot morgenochtend vroeg hebben we natuurlijk een sensation in de arena in Amsterdam. Met het thema The Legacy. Het begint om 9 eh, uur, is het al begonnen, dus het uh, is wel even bezig. Dus ik mis een heel stuk. Het duurt tot de zes uur morgenochtend. Het is natuurlijk te vinden op de Amsterdam Arena. Op de Arena Boulevard nummer 1. Daar vind je natuurlijk de Amsterdam Arena. Wie kent het niet? Met onder andere Bakermat, Grand, Oliver Heldens... Laidback, Luke Sander van Doorn en natuurlijk Mr. White. En in de, in de deluxe hebben we Bram Fidder. Dirtcaps, East Young, Tom Swoon, Yags X en some very special surprise acts. Dat allemaal dus... Vanavond Sensation The Legacy. En uh, ja, ik ben ook van de partij, dus uh, zodra ik hier klaar ben... dan stap ik in mijn auto en uh, dan gaan we ook richting, uh, richting de arena. Hè. Nog meer leuke feestjes? Nou, voor mij heb ik het gehad, hè. Sensation is toch eigenlijk wel een beetje het feest. En voor de rest is er volgens mij nou niet echt heel veel. We worden vandaag natuurlijk weer een hoop uh, festivals overdag. En vanavond trouwens in uh, Ape Club en Lounge... Zit ook in Amsterdam. Be exclusive begint om 11 uur. In 15 uur met onder andere Michael Mendoza. Naftali Romana, Mixstar, Pascal Moreno, Giancarlo en Massive MC. Dat is allemaal vanavond in Ape Club Lounge. Het feestje B-exclusive. Be Dat duurt tot 4 uur vannacht. En vanavond in de Melkweg natuurlijk het wekelijks feestje Encore. Vanavond Big Show begint om middernacht in 22.50. En uh, wie kan je verwachten? Big Jean natuurlijk dus. Ja. Tot kort eventjes, uh, zo in het kort eventjes de feestjes. Want uh, ja, het grote feest heb ik al gezegd. En dan gaan we snel door met de muziek. Chiesto en Dallas Cave. Met Show Me Nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Voor de Nightwalk, dat was muziek van Icona Pop met emergency. Hun laatste verschijning en daarvoor hoorde we The Weeknd met Earned It. Alleen dan in een dance jasje. En ook hoorde je nog Chesto en Dallas Cave voorbij komen met Xiaomi. Me. Het is even tijd voor de 10, en boven beste plaats voor het de dansen. Deze week op 10, Yolanda Be Cool en D-Cup met de Soma Casa Money. En op 9, ex-nummer 1 blijkt van Joe Stone met The Party, This Is How We Do It. Op 8, Joe taken en met Satisfied. We straks gehoord en op 7... The Magician met Together. Op 6, Kashmir met Jammu. En op 5, vijf, Chester en Dallas Kay met Show Me, heb je ook zojuist gehoord. Op vier, Collective Tourmestrasse met Sorry I'm Late. En op drie, Sam Veldt met Show Me Love. Op twee, deze week, Martin Salvage en Sam met Plus One. En dat betekent dat we nu nummer 1 hebben. En dat kan nog maar één zijn. Je hoort hem nu op de radio. Oliver Helders en Sean met Shades of Grey. Tap de in team, boven op de tafel op de dansvloer. Ik losing sleep. ik smoke, zodat so ik kan breathe. Het is dark, het is te in de city. Als ik een god had, zou ik zeggen: was wrong. Ik heb scars, maar ik think ze Shit, shit, okay. So I can breathe, it's too dark, it's too loud in the city Jack, het Isama e de Joe Suki remix en daarvoor hoorden we Kirby met Rubber en ook hoor hier nog Oliver Helders en Sean Frank de nummer 1 in de 10 boven beste plaat van Dansroom met de Shades of Grey en zo kwam ook een eind aan het eerste uurtje van de wat niet getreurd, zometeen de Global Housewives met natuurlijk DJ Mauzo en straks nog 11 uur, DJ Kelly uit Italië met het beste van de clubs uit Italië, dus gezegd, blijf gewoon luisteren, voor dit uur nog een paar stukjes muziek, misschien een heel kleine Ronny Flex. Maar eerst die Maroon 5: This summer's gotta hurt like a motherfucker. En ik zeg tot zometeen na de break.